Met het NOS Journaal. In Nijmegen is de Vierdaagse van start gegaan. Om 4 uur vertrokken de eerste lopers van de 50 kilometer. Een uur later mochten ook de 40 kilometer lopers beginnen. Vanaf 7 uur volgen de mensen die de 30 kilometer doen. De eerste etappe gaat door de Betuwe en komt onder meer langs Elst. Iedereen moet voor 5 uur vanmiddag binnen zijn. Dit jaar doen naar verwachting meer dan 45.000 mensen mee aan de Vierdaagse. Als ze vrijdag de finish halen op de Via Gladiola, dan krijgen ze het Vierdaagse kruisje. In Beek en Donk bij Helmond is vannacht een automobilist een woning binnengereden. De man is daarbij ernstig gewond geraakt. De bewoners bleven ongedeerd, maar mogen niet naar binnen vanwege instortingsgevaar. De voorgevel van hun huis is zwaar beschadigd. De autoriteiten in Texas hebben het aantal mensen dat sinds de overstromingen wordt vermist flink naar beneden bijgesteld. Waar eerder rekening werd gehouden met 170 vermiste personen gaan ze nu uit van 101 vermisten. Het is niet duidelijk waardoor het getal zoveel kleiner is geworden. Wel zei een lokale bestuurder dat er onder meer onduidelijkheid is over het aantal toeristen op het moment van de overstromingen. De zoektocht naar de slachtoffers wordt intussen gehinderd... doordat er opnieuw regen wordt verwacht in de Amerikaanse staat. Het dodental staat nu op 131. De Spaanse politie heeft drie jonge mannen opgepakt... voor betrokkenheid bij de mishandeling van een man van 68. De mishandeling gebeurde vorige week in de plaats Torre Pacheco. De zaak leidde tot rellen tussen rechtsextremisten... en mensen met een migratieachtergrond. In Frankrijk is de man gearresteerd die vorige week een gevangene zou hebben geholpen met ontsnappen. De man werd zelf vrijdag vrijgelaten en zou zijn celgenoot in een waszak hebben verstopt. De ontsnapte gevangene werd maandagochtend opgepakt bij Lyon. Zijn handlanger s'avonds in Marseille. Het weer? Af en toe zon, maar ook buien. Lokaal met onweer. Tussen de buien door wordt het 21 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal. Zfm, verkeersinformatie.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 A conversation Or a ocean. Let me dance. Oh. do, do. Zandvoort. Dit is ZFM. Goedemorgen, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. In Nijmegen is de Vierdaagse van start gegaan. Om vier uur vertrokken de eerste lopers. De eerste etappe gaat door de Betuwe en komt onder meer langs Elst. Dit jaar doen naar verwachting meer dan 45.000 mensen mee aan de Vierdaagse. Het aantal vermisten naar de overstromingen in Texas is flink gedaald... Waar eerder rekening werd gehouden met 170 vermiste personen... gaan de autoriteiten nu uit van 101 vermisten. Ze gaven geen verklaring waarom het getal zoveel lager is geworden. In Beek en Donk bij Helmond is vannacht een automobilist een woning binnengereden. De man is daarbij ernstig gewond geraakt. De bewoners bleven ongedeerd, maar mogen niet terug naar binnen vanwege instortingsgevaar.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 Maandag begint gordijnen dicht de eerste.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 Thank